Zes uur, Glyselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Palestijnse gebieden is met grote vreugde gereageerd... op de verhoging van de status van Palestina door de VN. De Algemene Vergadering van de VN kende Palestina gisteravond... de status toe van staat die geen lid is. Duizenden Palestijnen gingen de straat op om feest te vieren. De Palestijnse president Abbas zei voor de stemming dat het de laatste kans is voor een twee-staten oplossing. Hij vroeg de VN-vergadering het geboortecertificaat van Palestina af te geven. De Israëlische premier Netanyahu noemde de woorden van Abbas vijandig en giftig. Nederland stemde tegen de nieuwe Palestijnse status. Minister Timmermans zei dat deze stap niet helpt om een twee-staten oplossing dichterbij te brengen. Nederlanders gingen dit jaar ondanks de crisis vaker op vakantie dan vorig jaar. In totaal 36,7 miljoen keer. Dat zijn 400.000 vakanties meer dan vorig jaar. De groei komt helemaal voor rekening voor binnenlandse vakanties. Het aantal buitenlandse vakanties bleef stabiel op 18,6 miljoen. Er wordt wel minder uitgegeven per vakantie aan reis en verblijf. En er wordt vaker gewacht op aanbiedingen. Voormalig IMF-topman Stroos Kaan zou een schrikking hebben getroffen met het kamermeisje. Dat hem beschuldigde van poging tot verkrachting, meldde anonieme bronnen aan Amerikaanse media. Het kamermeisje zegt dat Stroos Kaan haar vorig jaar in een hotel in New York wilde verkrachten. Maar volgens Stroos Kaan hadden ze seks met wederzijdse instemming. De strafzaak tegen Stroos Kaan werd geseponeerd omdat de verklaring van de vrouw rammelde. Minister Schippers van Volksgezondheid komt met een aangescherpte versie van haar wetsvoorstel voor het elektronisch uitwisselen van patiëntengegevens. Ze zei dat in Nieuwsuur. Ze wil meer waarborgen voor de beveiliging en privacy bij de uitwisseling van patiëntgegevens. Schippers wil onder meer dat patiënten hun eigen dossier kunnen inzien en kunnen bepalen wie toegang krijgt tot de gegevens. Het weer eerst plaatselijk glad, verder wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en kan er een bui vallen. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 30 november. Goedemorgen. Verrassing was het niet meer. Maar Palestina heeft inderdaad dus die verhoogde status gekregen... van de Verenigde Naties. Hoort vanochtend de reacties vanuit uh, Ramallah bijvoorbeeld. Er werd feest gevierd en vanuit de Verenigde Staten. En van Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. In Syrië wordt er gevochten bij het vliegveld van Damaskus... en is het hele internet platgelegd. Dat zijn tekenen die erop zouden kunnen wijzen... dat de beslissende fase van de strijd is begonnen. Correspondent Sander van Horen heeft het laatste nieuws. Dan het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. Het wordt voor, morgen, voor morgen ontruimd. Mark Robin Visser is daar en doet verslag. Hoort staatssecretaris Steven van Justitie erover... net als burgemeester van de Laan van Amsterdam. En ik praat erover met de Kamerleden Asmani van de VVD... en gesthuizen van de SP. Lijkt nu toch duidelijkheid te zijn over de snelheid waarmee de ijskappen smelten. Staat vandaag een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Ik spreek straks met een van de schrijvers. De Engelse media is completely shocked door de conclusies van de commissie Levinson. De correspondent Arjen van der Horst legt vanochtend de Engelse kranten. De politie heeft een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Um, er zijn wapens gestolen van een Australische marinebasis. En het dak van Carré is niet zo spannend als heel lang. Uh, heel lang heeft geleken. Ook daar hoort u meer over dit Radio 1-journaal. Tot half tien u kunt ons volgen op internet via nos.nl. Algemene vergadering van de Verenigde Naties... heeft in ruime meerderheid gestemd... voor de verhoging van de diplomatieke status van Palestina. Hij heeft daarmee de status als waarnemer gekregen. 138 landen van de 193 stemden in New York voor. Gevolgd door luid applaus. voting has been completed. Please lock the machine. In Ramallah, op de westelijke Jordaanhoever... kwamen meer dan 2000 mensen bij elkaar om de overwinning te vieren. Uitzinnige menigte zwaaiden met Palestijnse vlaggen en dansten op straat. Woordvoerder van de Israëlische overheid zegt dat feest maar even duurt. Maar de enige manier om vooruit te komen... is volgens hem niet het theater bij de Verenigde Naties, maar vredesbesprekingen. Ik weet dat ze vandaag in Ramallah But Maar de is dat als de partij over en als mensen morgen tomorrow morning. They'll see that nothing has changed. That reality on the ground remains as is. The only way forward is not meaningless theater at the United Nations. The only way forward is to have meaningful peace talks. En die vredesbesprekingen willen de Palestijnen ook zo snel mogelijk hervatten, zei de Palestijnse minister Maliki. We are right now want to say at this particular junction that we are more than determined to pursue. De negociaties met de Israëlische kant, hopend dat we wel in staat zullen zijn om te voeren dat dergelijke negociaties zo snel mogelijk. Ook Amerika reageerde direct na de stemming. Het land stemde met acht andere landen tegen de resolutie. VN-ambassadeur Susan Rice zei dat de stap ongelukkig en contraproductief is voor het vredesproces. Today's unfortunate and counterproductive resolution places further obstacles in the path to peace. Dat is waarom de Verenigde staten vroeg tegen. het. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, sprak voor en na de vergadering vergelijkbare woorden. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken denkt dat de verhoogde VN-status het vredesproces tussen de twee partijen ook vertraagt. De Nederlandse regering is van oordeel dat als je nu die kant op gaat, het lastiger wordt om strakjes een nieuw proces in te gaan met Israël en de Palestijnen om te komen tot een vredesregeling. Omdat op dit moment vlak voordat de Amerikaanse president aan zijn tweede uh, termijn uh, begint en vlak voordat we hopelijk weer een initiatief krijgen van de Amerikanen om dit proces vlot te trekken, is het Ontzettend jammer als dat proces moeilijker wordt gemaakt door uh, die statusaanvraag. De hogere VN-status heeft de Palestijnen toegang tot internationale organisaties... zoals het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Minister Schippers van Volksgezondheid komt met een wetsvoorstel... over de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens. Want het moet volgens haar veiliger. Ik vind wel als wetgever dat er extra waarborgen moeten zijn over veiligheid, over privacy, over dat je zelf mag kiezen als patiënt of je meedoet of niet. Um, dat zijn allemaal belangrijke dingen en die ga ik allemaal wettelijk regelen. Ik kom ook voor het kerstreces uh, met een wetsvoorstel uh, daarover naar de Kamer. En de minister komt nog met meer. Wat ik ook belangrijk vind, is dat uh, mensen wel zullen zeggen... sommige mensen, ik vind het prima als mijn huisarts erin kan kijken... en mijn eigen apotheker en misschien nog mijn gynaecoloog, ja. maar verder niet. Nou, dat soort dingen ga ik allemaal mogelijk maken in die nieuwe wet. Elektronisch patiëntendossier strandde vorig jaar in de Eerste Kamer. Maar Schipper zegt dat, het, dat in het nieuwe systeem de privacy voldoende is gewaarborgd. De Raad voor de Rechtspraak gaat TBS-dossiers opnieuw bekijken... om uit te zoeken hoeveel TBS'ers vrijkomen... door een uitspraak van het Europese Hof. Dat bepaalde in juli dat TBS maximaal vier jaar mag duren... als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. Jasper van der Belt van de Raad voor de Rechtspraak... zei in het eo programma De Vijfde Dag... dat 2400 TBS-dossiers bekeken gaan worden. Het is sprake van een rechtsontwikkeling. Het Europese Hof heeft in deze zomer bepaald dat uh, de beoordeling van dat zogeheten geweldselement, waardoor TBS-gestelden langer dan vier jaar in TBS kunnen verblijven, ja. door de eerste opleggende rechter moet worden uh, gemotiveerd. Volgens TBS-advocaat Job Knoester gebeurt dat vaak niet. Op dit moment is het zo dat eigenlijk het Europese Hof heeft uh, gezegd dat de Nederlandse rechter zich al jarenlang in feite niet goed aan de eigen wetgeving heeft gehouden. Het is zo dat in principe een tbs maximaal vier jaar kan duren... tenzij het gaat om een geweldsdelict. Maar of dat laatste het geval is... dat moet de rechter die tbs opleggen dan ook motiveren in zijn vonnis. En dat gebeurt in de praktijk bijna niet. Maar volgens Van der Belden is het ook niet zo gek dat rechters dat vaak niet doen. De gedachte zou kunnen zijn door de hele uitleg. Hè, want een rechter motiveert een uitspraak. Dus dat in de bewezenverklaring. Waarom is de zaak bewezen? Welke straf wordt opgelegd? Om welke reden wordt die straf opgelegd? Dat volgens de rechter daarmee dat geweldsaspect voldoende uh, is toegelicht. De PVV gaat staatssecretaris Steven van Justitie om opheldering vragen. Volgens de partij is de veiligheid van de samenleving in het geding. Het kabinet wil uitkeringen naar Marokko stopzetten. Plan van minister Asscher van Sociale Zaken... wordt vandaag in de ministerraad besproken. Nederland maakt ieder jaar miljoenen euro's over... naar mensen die hier hebben gewerkt en vervolgens terugkeerden naar Marokko. D66-kamerlid Steven van Weyenberg maakt zich zorgen over het plan. Voor D66 was dit geen prioriteit... Het allerbelangrijkste vind ik dat in dat verdrag staat... dat we ook in Marokko kunnen controleren... of mensen die in Nederland bijstand hebben... in Marokko bijvoorbeeld nog een huis hebben. En ik hoop dat het kabinet er echt voor zorgt... dat we die controle nog steeds kunnen blijven doen. Het kabinet verwacht dat het stopzetten van de uitkeringen naar Marokko... zo'n 10 miljoen euro per jaar oplevert. Op de planeet Mercurius is ijs gevonden. Een onderzoekssatelliet van de NASA ontdekte het bevroren water in kraters op de Noordpool van de planeet. Kraters in de, de kraters liggen altijd in de schaduw, legt een van de onderzoekers uit. The area, the crescent shaped area just inside the southern wall, uh, remains in shadow. Jarenlang waren er al vermoedens dat er ijs was op Mercurius. Onderzoekers zijn dan ook blij met het resultaat. Het zegt volgens hen iets over waar water vandaan komt... en de bouwstenen van onze eigen planeet. Het vertelt ons over de delivery van water... en de vervoering of van de complexe organische bouwselen on op onze eigen planeet. En uh, het behoeft ons om dit particular chapter on the op de innermost planeet zo goed mogelijk well we can. Recente fonds zou onderzoek naar het ontstaan van leven op andere plaatsen in het heelal vooruit kunnen helpen. Mercurius wordt een object van astrobiologische importantie, stelt een van de onderzoekers. Positieve berichten over de Amerikaanse economie deden de beurs op Wall Street voor de tweede dag op rij met winst te sluiten. De Dow Jones-index sloot drie tiende hoger, de Nasdaq won zeventiende. Japan wordt er alweer gehandeld, de Nikkei staat op dit moment op een winst van zestiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Oosten. Het is tien over zes. Het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in amsterdam Osdorp wordt vanochtend ontruimd, op last van de rechter. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam ging er gisteravond nog langs, zo zag verslaggever Jeroen de Jager. Nou, constellatie bij de, komst, de aankomst van burgemeester Van der Laan. Nou, vriendelijk welkom, dacht ik. Goeie burgemeester. Hallo. Ik kom even iets vertellen. Zullen we even praten? Ja. Oké. Van der Laan die zet zijn leesbril op, heeft een papiertje in zijn hand. Restement, ik moet u iets vertellen. Morgenochtend komt de politie om de demonstratie te beëindigen. Dat zal ook heel netjes gaan, want dat doet de Amsterdamse politie altijd heel netjes. Als u morgen niet weg bent en u moet worden ontruimd... dan kunt u worden meegenomen door de politie. U heeft tot zeven uur om alsnog uh, te zeggen dat u mee wilt. Omdat wij namelijk aan, de, aan alle opvangplaatsen hier in Amsterdam... maar ook bij andere gemeenten moeten laten weten of u komt of niet. Dit is het verhaal wat ik u kan vertellen en iets anders niet. Het ja, ziet er niet echt naar uit dat de mensen hier gebruik gaan maken... van het aanbod van burgemeester Van der Laan. De mensen staan gewoon hier met een bordje eten in de hand... Uh... Nog wel een beetje te overleggen. We stay here until tomorrow. But why didn't he change your mind? He, can, he he can help us, but he didn't, huh? We don't sleep here for two months to go back for dakloos, dakloos in straat, in goed kind ja, dakloos. Straat is beter dan dakloos op. Ja, ja straat okay. is beter. Ja. Ja. Okay. En hier vlak naast het uh, tentenkamp staan uh, vijf busjes uh, klaar, bijzonder personenvervoer om mensen te vervoeren. De chauffeurs die staan een checkie te roken. Nee, helemaal niks. Helemaal nou, niks. Helemaal nul. En tot nog toe heeft niemand zich gemeld om mee te gaan. Het is bijna zeven uur. De deadline is bijna voorbij. De sfeer die wordt er in ieder geval niet minder op na de deadline. Mensen maken zich op voor de ontruiming met een feestje. Zo klonk dat gisteravond. Hoe klinkt het vanochtend? Mark-Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, het feestje is voorbij, mag je zeggen. Ja. Ik ben hier nu uh, ja, in Osdorp aan de Notweg. En er wordt hier druk, druk opgeruimd. Uh, de speeltafel die hier uh, in de speeltuin stond... die werd altijd gebruikt als ontbijttafel. Die ja. is nu helemaal opgeruimd. Wat gaan jullie nou doen? Uh, ja, we, gaan, we willen gewoon uh, alles gewoon netjes doen. Want uh, ja. En dan? En dan? Uh, we gaan uh, die zeik aan daar blijven. Ja. Toen de politie komt, als je gaat, gewoon uh, die tent opruimen. De tent wordt opge... Gaan jullie ook de tenten afbreken? Nee, want uh, ik denk dat de politie gaat uh, of die mensen van de gemeente dat gaat uh, die doen. Ja. Want ik denk we hebben geen tijd ook om te daar doen. Nee. En uh, ja, we gaan gewoon daar zijn gaan blijven. En wachten op wat er komen gaat. Ja, als je de politie zegt, ja, iedereen moet gewoon naar buiten. Ja. En dan gaan we naar buiten. Ik zie hier ook al wat politieautos staan. Er staan ook al wat bordjes uh, dat je hier niet meer mag parkeren. Kortom, uh, het is duidelijk dat hier... Ja, ja, ja. dat ook de autoriteiten zijn voorbereid op een ontruiming. Ja, ja. Nou is het zo ja. uh, dat jullie ergens naartoe konden. Hè? Leg mij nou nog eens uit waarom jullie niet gebruik maken... van het aanbod van burgemeester Van der Laan. Ja, want uh, kijk, gisteren we hebben we we uh, hebben die die mensen van uh, de gemeente hier mm -hmm. gesproken en ze zeggen ja jullie krijgen plaats om te gewoon uh, slapen de hele dag daar yeah. uh, blijven de hele dag sorry yeah. en dan uh, kan jullie gewoon eten douchen alles yeah. en uh, slapen ook en uh, toen we was paar mensen van de dag vanochtend ziet gewoon uh, die plek van uh, dakloos, zeg maar in um, junkies ik weet niet yeah. en uh, het is da dagopvang, het is uh, ja. waar ook daklozen ja, worden opgevangen. Dak, ja. En uh, ja, ik kan gewoon slapen daar en overdag zit het gewoon op de straat. En daarom iedereen zegt, ja dat is... Uh... U zegt het is niet voldoende. Ja, niet voldoende. U want... neemt geen genoegen met een slaapplaats en dat u dan overdag bij de daklozenopvang moet. En dan we zijn we gewoon illegaal. We hebben geen papieren hier, geen uh, verblijfvergunning. Dus als je zit de hele dag vanaf 8 uur tot 8 uur... Ja. Dat is niet veilig voor ons. Dus nee. Misschien de politie pakken en uh, ja. nou, daarom zeggen, ja, dit is geen oplossing. Nee. Dus uh, ja, beter om te hier blijven. Want sowieso gaat gewoon naar het gevangenis. Naar uh, een extensie. Dus, uh, en dat wilt u liever? Uh, eigenlijk niet, maar als je de politie zegt, dat, dat, ja. we kan niks aan doen. Dus nee. uh, we gaan gewoon mee uh, ja. ja. gaan. Dus, uh, er staat hier een meneer met een heel klein cameraatje. Die staat mij de hele tijd te filmen. Wat bent u aan het doen? Ik uh, steun die mensen. U steunt de mensen. Waar bent u van? Uh, van SOS, uh, CTV. Dat ja. uh, yeah. uh, is een uh, televisiestation? Ja, dat is een televisiestation. Oké, okay. yeah. okay. nou, veel succes uh, met film. Er is hier al uh, meer uh, pers. Ik denk dat het uh, hier vanochtend nog wel druk zal worden. Ook met journalisten. Drukker dan ooit, of niet? Ja, ja, Ik ben ja, hier maar, al eens eerder uh, geweest uh, in uh, de tentenkamp, gebroken, maar het is nu uh, wel heel uh, druk. Uh, ja, en dan, uh, veel uh, actievoerders uh, ook al op de vroege morgen? Uh, ja, ja, ja, maar ik wil gewoon iets zeggen. Ja. Voor de mensen. Je mag wat zeggen? Ja, de mensen. Die mensen. Het komt gewoon. Uh, die studenten. En de mensen komen gewoon. Om te, bij ons te gewoon blijven. Ja. En ik wil echt heel erg bedanken voor die mensen. Want uh, wij hebben echt uh, gewoon. Uh, heel meer energie gekregen. Kijk, het mag niet uit wat gaat gebeuren. Maar ik, ik bedoel, kijk. Die mensen echt. Uh, ja, ik, ik, ik wil ze bedanken. Ja, echt. Kijk. Bedankt wat die mensen zijn. Uh, tot zover. Uh, we gaan afwachten hier uh, in amsterdam osdorp uh, wat er gaat gebeuren, Marcel. Ja, maar nog drie kwartieren. En dan wordt toch de politie verwacht. Deze meneer, jouw gesprekspartner, wil het netjes oplossen. Verwacht jij nog verzet? Of... Nou, als, zoals het er nu uitziet, Marcel, het is hier zeer vredig en, uh, en rustig. Uh, er zijn hier een paar honderd mensen uh, die allemaal een afwachtende houding hebben. Er is ook zeker niet een dreiging vanuit de politie. Er is geen ME te zien of zo. Er staan hier wat uh, politieauto's. Maar het is duidelijk dat die ontruiming hier gewoon straks na zevenen, misschien na achten... maar in ieder geval vanochtend gaat uh, plaatsvinden. Goed, we komen regelmatig bij je terug bij uh, dat Goedzo. tentenkamp, zolang het er nog staat. Mark-Robin Visser daar. Nu iets uh, met muziek, iets met liefde van Madness. Het nee, must be love. Een foto maken en die direct tonen aan de wereld. Dat kan allemaal met razendsnel vorderende techniek. Kon al met een mobieltje, maar nu ook met een echt foto-toestel voorzien van wifi. Goede voorbeelden daarvan zijn te zien in de eh, fototentoonstelling Shoot Now, Share Now in de beurs van Berlaag in Amsterdam. Roos Bulder van Samsung legt het uit aan Jeroen Wieland hoe het kan. Op het plein voor de Oude Schouwburg in Antwerpen stonden we net. Nu komen we in een zijstraatje terecht. Werk van Jens Mollevanger in Amsterdam in de beurs van Berlaag, Roosbulder. Je kunt ook zien waar hij is, want hij is per mobiel aan het filmen. Ook weer in een wat regenachtige straat daar in Antwerpen zien we hem. En dan lopen we door, komen we toch dichter bij huis. Bewegende beelden uit de beurs. En daar staat een man te bellen met de schaduw van een Boom op een witte muur, werk van Nico Ciaperini, een van de vijf die aan de slag is. Maar wat is nou het idee geweest? Uh, nou ja, als Samsung zijnde zijn we natuurlijk altijd bezig met nieuwe innovatieve ideeën. Dus zo hebben we ook een, uh, een nieuwe camera. Uh, ...waarin je ook de wifi-functie hebt. Dus we willen eigenlijk op deze manier laten zien... ...dat je gewoon ergens in de wereld, bijvoorbeeld ook in Chicago... ...live foto's kan nemen en dat je die eigenlijk hier meteen kan delen. En dat krijgen we te zien hier in de beurs van Berlage. Ja. Want Chicago, daar lopen we nu ook even naartoe. Dat is werk van uh, Eric Kim. Die is vanochtend om half vijf daar opgestaan. En die heeft een aantal portretten gemaakt. Je ziet hem daar nu ook lopen. Het is daar nog... Ochtend in Chicago. Um, hoge kunst levert het nog niet op. Wel gewoon goede straatbeelden. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat we willen laten zien. We hebben gewoon ook camera's die voor iedereen heel erg toegankelijk zijn. Dus zij pakken gewoon echt mooie beelden op straat. Het zijn wel echt fotografen. Dus ze staan ook bekend om hun straatfotografie. En dat is eigenlijk wat we hier laten zien. Het is dus geen standaard expositie. Het zijn echt mooie beelden gewoon uit het leven gegrepen. Hoe werkt het nu? Je maakt een foto, je drukt ergens op waar je een wifi verbinding hebt en vijf seconden later is die ergens? Ja, dat klopt. Dus dat kun je thuis, je kan bijvoorbeeld naar je tablet sturen of dus naar je computer zelfs als je thuis bent, uh, zonder draadjes. Ja. Zeggen de vakfotografen vervolgens van ja, maar wat ik doe is echte kunst. Wat hier gebeurt, onder andere met zo'n handige camera met wifi, dat kan iedereen wel, maar dat levert nog niet de beste fotografie op. Nou, ik weet niet of u ondertussen wat beelden gezien heeft, ja. maar volgens mij levert het heel veel mooie pla uh, pla uh, plaatjes, wil ik al zeggen, mooie foto's op. Ja, hier is een portretfoto van een zwarte man met een hoed. Nu een zwarte man zijn uh, hand voor zijn mond met een hongbelpet op. Maar dat is natuurlijk, maar dat is het vakwerk van fotografen die nu een extra handigheidje hebben, namelijk een camera met wifi. Ja, dat klopt inderdaad. Dus daardoor kunnen ze het nu ook meteen delen. En je ziet ook dat het heel verschillende foto's geeft. Want Erik Kim staat ook echt bekend om zijn portretten. Dus die gaat gewoon mensen, ziet hij op straat en die fotografeert hij dus eigenlijk. Waardoor je ze ook echt op een andere manier kunt zien. Dit is natuurlijk ook bedoeld om het grote publiek bekend te maken met een dergelijke camera. In principe is het voor iedereen toegankelijk om dit te doen. Maar uh, iedereen kunstenaar? Uh, dat wil ik niet zeggen. Daarom hebben we ook de experts ingeschakeld. Maar iedereen kan natuurlijk heel goed thuis oefenen. Die experts zijn voor het voorbeeld van wat er mogelijk is. Gewoon zomaar op straat. Inderdaad. Maar dan ben je nog geen fotografen-genie. Uh, nou ja, dat is uh, aan de bezoekers. En daarom hebben we ook de videobeelden erbij. Zodat je ook echt kan zien hoe het tot stand is gekomen. En hoe dus de fotografen eigenlijk op straat lopen en er mooie plaatjes uh, schieten. Is het al voor Sinterklaas iets? Zeker ook iets voor Sinterklaas. Of is het uh, toch nog prijzig? Uh, we hebben ook heel toegankelijke modellen. Mm -hmm. Al dus, Roos Bulder van Samsung, foto tentoonstelling Shoot Wow, Share Now, want zo heet het, is tot 9 december te zien in de beurs van Berlage. Blijf in Amsterdam. Het Koninklijk Theater Carré wordt omgeven door legendes en romantische verhalen. Schrijfster Mariette Wolf onderzocht ze en schreef ze op in een boek. Een plek om lief te hebben heet het boek. Het boek verscheen omdat Carré 125 jaar bestaat. Sommige hardnekkige verhalen bleken verzonnen. Zoals die over de robuuste metalen, metalen dakspanten in de kap van Carré, zegt Mariette Wolf. Carré kent heel veel legendes. Ik heb er helaas heel veel moeten doorprikken. En één daarvan is de legende van Gustave Eiffel. En die gaat als volgt. Die vertelt dat Oscar Carré um, op al zijn rondreizen door Europa als circusvorst uh, op een bouwplaats kwam... van de grote Franse ingenieur Gustave Eiffel En daar zag hij uh, acht hele grote brugdelen liggen. Eiffel was toen echt nog een bruggebouwer. Zijn toren zou kort daarna verrijzen. En Oscar Carré was zo onder de indruk van die ingenieuze constructie... dat hij Eiffel verzocht om ze te mogen gebruiken... voor zijn circuspaleis in aanbouw aan de Amstel. We hebben het dus over 1887... Eijvel stemde daarmee in en de acht dakspanten met een, uh, uh, een spanwijte van 37 meter werden naar Amsterdam verscheept. En vervolgens uh, in dit gebouw ingepast. Daar bleken ze wonderwel te passen. Met als gevolg dat uh, de stalen kap van uh, Theater Carré wordt gedragen door dakspanten van niemand minder dan de grote Gustave Eijvel. Ja, dat Zo is het verhaal, oh, ja. maar in het echt... Het verhaal is te mooi om waar te zijn en is dat helaas niet. En ik kan ook niet meer goed reconstrueren hoe het uh, de wereld in is geholpen. Maar dat hoort bij legendes. Hè. Die gaan een eigen leven leiden. Het is eigenlijk gewoon uh, minder tot de verbeelding sprekend. Uh, de uh, Nederlandse fabriek van de koninklijke fabriek van stoom en andere werktuigen. Die heeft deze kap- en uh, dakspanten gemaakt. Uh, wat de... Uh, constructie niet minder ingenieus nee. maakt. En hoe maar je erachter minder... gekomen? Nou ja, simpel onderzoek doen: gewoon krantenberichten lezen en de archieven induiken. En dan uh, is het zo klaar als een klontje. Maar toch, ik heb nog even op Wikipedia gelezen. Die besluit de pagina met de mededeling dat die kappen afkomstig zijn van Eifel. Ja, het staat overal. En Carré heeft natuurlijk deze legende altijd gekoesterd. Want het is heel fijn om dat te vermelden. Ik kan me voorstellen dat de directie van Carré lichtelijk teleurgesteld was. Dat ze dit verhaal dan niet meer tijdens de rondleidingen ja, kunnen laten vertellen. Nou ja, misschien wel. Maar aan de andere kant hebben ze er zoveel mooie verhalen voor teruggekregen. Dus volgens mij is er niemand die mij dit uh, nadraagt uh, nu. En we draaien ons even om, want er staan zo onder... Die die, die koepel, uh, dan zie je hier die mooie grote glazen platen schuin op het dak. Kijken we daar doorheen. Nou, dan heb je een schitterend gezicht op uh, Amsterdam. Dat is niet van oorsprong hoe het was, hè? Nee, nee, nee die kap die was hartstikke dicht. Het leuke is dat het theater in 2004 volkomen op de schop is gegaan. De ornamenten die we hier zien in de Amstel -foyer, dus onder die kap... Uh, dat zijn oorspronkelijke ornamenten die ontdekt zijn bij de laatste renovatie van 2004. En je moet je voorstellen, dat vind ik zelf nog steeds een fascinerend idee. De zaal van Carré heeft nu een plafond. Uh, maar dat plafond, dat zat er bij de oplevering niet in. Want het was een circuspaleis. Dus dat, uh, dat vierkantje wat je op het dak van Carré ziet met die grote rode letters... dat was de licht- en de ventilatiekoepel... En uh, je zag dus als bezoeker, uh, ja, kon je tot die kap naar boven kijken. Dus deze dakspanten, die niet van ijzel zijn, die zag je ook vanuit de zaal. En die zaal was heel bont beschilderd door de Russische hofschilder Albert Bredov. Die, die had Oscar uit Sint-Petersburg laten overkomen. En vervolgens uh, is die zaal dus met, met heel felle kleuren en goud is die beschilderd geweest. En een deel van die ornamenten zijn gelukkig dus in 2004 tevoorschijn gekomen. En hebben uh, her en der in het gebouw een plek gekregen. Ze ja, staan nu veilig achter een glazen wandje. Dus ik denk niet dat ze, uh, dat ze nog een vaar lopen. Nee, ze, ze zijn nu veiliger dan ooit. Ja. Al dus schrijfster Mariette Wolf en verslaggever Karin Albert sprak met haar. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. NAC Breda heeft weer uitzicht op financieel betere tijden. Verschillende financiers hebben toegezegd om tenminste 6,5 miljoen euro... aan lopende leningen om te zetten in achtergestelde leningen. En daardoor maakt NAC dan weer aanspraak op een plek... in de veilige categorie 2 van de KNVB. De Nationale Voetbalbond beschouwt een achtergestelde lening... namelijk niet als vreemd vermogen. NAC staat op dit moment met een schuld van ruim 12 miljoen euro... nog onder curatelen. Adrie Koster is niet langer trainer van de Belgische club Beerschot. Een Nederlandse voetbaltrainer is ontslagen bij de nummer 12 uit de eerste klasse. Reden? Tegenvallende resultaten. Koster was pas een paar maanden actief bij Beerschot. Femke Heemskerk vervolgt haar zwemcarrière bij de nationale selectie in Eindhoven. De topzwemster twijfelde de afgelopen dagen tussen Amsterdam of Eindhoven als nieuwe thuisbasis. En de keuze is dus gevallen op het Nationale Zweminstituut. Ik heb uh, vooral het uh, team waar ik, uh, waar ik me echt uh, heel goed bij voel en uh, waarvan ik denk dat ik uh, me heel goed kan optrekken aan, aan uh, bijvoorbeeld dus Renomi als Sharon en ook uh, de andere mensen in het team. En dat is wel heel erg belangrijk voor me, dat ik uh, voel dat ik uh, uh, de spanningspartners heb, maar ook dat ik wat te geven heb in het team. Dus uh, ik denk dat het een goede match is. Uh, daarnaast denk ik dat het, uh, dat het goed is dat ik weer een, uh, frisse, een frisse omgeving heb. En daarnaast kijk ik ook heel erg, uh, kijk erg uit naar uh, ja, de uitdaging om met Marcel te gaan werken. Nou, hartelijk dank. Maar Marcel is Marcel Wouda, nieuwe zwemcoach. Nederlandse handbalsters zijn wk kwalificatiereeks met een grote zege begonnen. In Apeldoorn werd Israël met maar liefst 47 tegen 20 verslagen. Het was de eerste van drie duels. Vandaag speelt de ploeg van bondscoach Henk Groener tegen Slovenië... en zondag is dan Oostenrijk de tegenstander. Alleen als Nederland eerste wordt in de pool... plaatst het zich voor de playoffs in juni volgend jaar... en wint Oranje die. Dan staat het op het WK. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, de algemene vergadering van de VN... heeft Palestina de status toegekend van staat die geen lid is. Van de 193 landen stemden negen tegen de resolutie. 41 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland. En in de Palestijnse gebieden is meteen feest gevierd. President Knot van de Nederlandse Bank moet op termijn bijna de helft van zijn salaris inleveren. En voorzitter Gerritsen van de Autoriteit Financiële Markten raakt meer dan de helft kwijt. Dat schrijft de Volkskrant, die vergeleek de inkomens met de onlangs goedgekeurde wet... waardoor topbestuurders niet meer mogen verdienen dan de Balken en de norm.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 En voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kaan... zou een schikking hebben getroffen met het kamermeisje... dat hem beschuldigde van poging tot verkrachting. Dat meldde persbureau AP en de New York Times. Bedragen zijn eh, niet genoemd en er is ook nog niks getekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op deze laatste novemberdag wordt koude lucht aangevoerd... en kan aan de kust nog een enkele bui vallen. Verder zijn er veel zonnige perioden... Vanochtend is het vrij helder en komen lokaal mistbanken voor. Daarbij kunnen de wegen ook op sommige plaatsen glad zijn. Net als vanochtend blijft het ook vanmiddag op de meeste plaatsen droog... met regelmatig zon en is alleen aan zee een licht regenbuitje niet helemaal uitgesloten. De temperatuur stijgt naar 4 graden in het oosten en 7 aan de westkust... en er staat een zwakke wind die van noordwest naar zuidwest draait. Vanavond trekt de frontale storing vanuit het westen het land binnen. De bewolking neemt toe en er vallen in de kustprovincies lichte regenbuien. Geleidelijk trekt de neerslag verder naar het zuidoosten en vannacht kan in het binnenland een beetje natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt vannacht naar 2 graden in Zeeland en naar 0 tot 3 graden vorst in de rest van het land. Morgen zijn er wolkenvelden en af en toe zonnige momenten en komt vooral in de noordwestelijke helft van het land een aantal regenbuien voor. Mogelijk dat er af en toe ook natte sneeuw bij kan vallen. Wordt morgen opnieuw een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie. In Gelderland komen er nog wat misbanken voor. Twee files op dit moment. Eentje op de A7, Hoorn richting Zaandam. Voortknopend Zaandam, 2 kilometer. Heeft te maken met de aanreding op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Daar staat tussen de knopen de Zaandam en Koenplein, 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's... tijdens Sterreclameblokken direct op je tablet.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethoeitzit.nl als u een AOW-pensioen ontvangt. Bijna vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Algemene verandering van de Verenigde Naties heeft Palestina dus de status van waarnemer gegeven. Lidmaatschap van de VN laat nog op zich wachten, maar de vreugde bij de Palestijnen om de nieuwe status was er niet minder om. We gaan naar de Verenigde Staten, naar correspondent Wouter Zwart. Uh, Wouter, uh, leg het nog eens uit als je wil. Wat is nou de betekenis van deze status? Nou, het geeft natuurlijk in eerste instantie de Palestijnen een wat betere onderhandelingspositie. Zeker ten opzichte van, van Israël natuurlijk. Onder meer uh, mogen de Palestijnen nu straks mee vergaderen. in die algemene vergadering van de VN. Niet mee beslissen, maar wel degelijk mee vergaderen. En iets anders wat ook al belangrijk is. Um, ze kunnen Israël nu uh, aanklagen bij het internationaal strafhof. Dat, dat zal juridisch nog heel lastig worden. En of dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren en effect zal hebben, dat is een tweede. Maar het kan nu in ieder geval, dat is heel belangrijk voor de Palestijnen. Verder is het natuurlijk ook vooral heel veel symboliek hè, dat ze ten overstaan van Israël nu kunnen laten zien. Kijk eens hoeveel landen ons deze nieuwe status gunnen. Verenigde Staten stemden zoals bekend uh, tegen, zoals verwacht ook tegen. Is, was het echt niet anders mogelijk? Moest Verenigde Staten tegenstemmen? Ja, dat, dat moesten ze zeker in hun, in hun relatie met Israël, absoluut. Je ziet dat uh, zowel VN-ambassadeur Rice van de Amerikanen... als minister Clinton het een onfortuinlijke resolutie noemen... die de vredesonderhandelingen alleen nog maar verder zal gaan blokkeren. Nou, waarom? Amerika en uiteraard ook Israël... die vinden dat besluiten over de toekomst van de Palestijnse autoriteit... die moeten genomen worden aan de onderhandelingstafel met Israël dus... en niet via een omweg. Nou, Dat is nu toch een beetje... Uh, gebeurt. En dat zet kwaad bloed bij Israël natuurlijk, maar ook bij Amerika. Want de VS die ziet hier eigenlijk hiermee zijn eigen diplomatieke rol in het Midden-Oosten. Ja, gebypassed worden, als het ware omzeild worden. En dat zou je een mislukking kunnen noemen. Ja, toch is de band tussen President Obama en Israël, Netanyahu bepaald niet warm. Nee. Maar dat maakt dan toch niet uit. Nee, zeker. Die relatie is bepaald niet optimaal. Maar ja, hoe je het ook went of keert, zeker ook historisch gezien... Israël is natuurlijk uh, Amerika's belangrijkste bondgenoot... daar in het Midden-Oosten. En dus zal het Israël altijd uh, blijven steunen. Wat Obama bovendien nu extra voorzichtig maakt in deze hele kwestie... is dat de Palestijnen hun zaken niet op orde hebben. We weten allemaal, op de westelijke Jordaanoever daar... regeert de Fatah van president Abbas. In Gaza zit Hamas. En daarmee wil Amerika absoluut niet onderhandelen. En om het nog een beetje ingewikkelder te maken... maar Amerika is ook nog zijn belangrijkste Arabische bondgenoot... onlangs kwijtgeraakt, namelijk Egypte... sinds daar die Mubarak is afgezet. Dus om een lang verhaal kort te maken... Amerika zoekt echt naar zijn grip in deze moeilijke kwestie... in Midden. het de Oosten En dan komt het voor de Amerikanen gewoon heel slecht uit als de rest van de wereld als het ware de Palestijnen vandaag een soort status-upgrade geven in de VN. Wouter Zwart in Washington. Straks hoorde u de reacties vanuit de Palestijnse gebieden. Vanuit Ramallah werd feest gevierd. Dan een opmerkelijke diefstal in Australië. Op een marinebasis in Darwin zijn wapens gestolen vanaf een patrouilleboot. Een militair aan boord van de boot werd overmeesterd. Onze correspondent in Australië, Robert Portier. Robert, goedemorgen. Wat is er gestolen? Ja, dat is de vraag. We weten het niet. Dat heeft de marine niet bekendgemaakt. Uh, al was het maar ons niet wijzer te maken dan dat we al zijn... Uh, wat we wel weten is dat het een patrouilleboot is van een bepaalde klasse, de Armydale-klasse. En uh, een beetje googlen leert dat die normaal zijn bewapend met machinegeweren, met verschillende andere uh, jachtgeweren, met een aantal pistolen en uh, met ammunitie. Dus wat er gestolen is, dat weten we niet. Maar het moet in ieder geval iets zijn van die wapens. Ja, nou moet je Robert eerst een basis op en vervolgens een boot op. Het lijkt me niet makkelijk. Hoe kan dit gebeuren? Ja, het klinkt eigenlijk wel heel erg vreemd inderdaad. Uh, hoe het heeft kunnen gebeuren, dat is eigenlijk de grote vraag. Het schip lag aangemeerd in de marinehaven. Uh, je zou zeggen een goed beveiligd gebied. Het is niet al te ver van het centrum van de stad. Uh, ja, iedereen kan natuurlijk over een hek klimmen... of met een bootje over het water naar zo'n marinehaven toe varen. Maar je moet toch aannemen dat er allerlei beveiligingszaken uh, uh, zijn gemaakt... om te voorkomen dat mensen aan boord van zo'n schip kunnen klimmen. Um, ja. Hoe dat dan gebeurd is, dat is een raadsel. Het schip had ook nog eens een wacht. Nou, die werd dan ook nog eens een keer overmeesterd. Ja, en daarna had die indringer dus ook nog eens een keer vrij toegang tot de wapenkamer. Ja, er zijn een hele hoop vragen, maar eigenlijk maar heel weinig antwoorden. En dat komt natuurlijk omdat de marine niet zo heel veel wil vertellen op dit moment. Nou, daar gaan koppen rollen. En uh, de dief, is daar een spoor van? Ja, dat moeten we, nou ja, we moeten aannemen dat die, uh, dat die is ontkomen. De basis is volledig afgesloten op dit moment... Er kan niemand in of uit. De soldaten mogen zelf het terrein niet eens op. Ze worden weggestuurd, net als de leveranciers. En de marine neemt alle tijd om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Dat geeft ons reden om aan te nemen dat de dief er niet meer is. Maandag worden de soldaten pas weer verwacht op hun werk. Kijk, Australië neemt die zaak natuurlijk hartstikke hoog op. Uh, maar ik verwacht eigenlijk dat het niet zo heel snel uh, duidelijk zal worden wat er nou precies is gebeurd. En dat heeft aan de ene kant te maken met redenen van veiligheid, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een gevoelige tik voor de veiligheid van die marine. En uh, ik stel me zo voor dat dat een uh, tik is waar ze liever niet al te veel aan worden herinnerd. Dus ja, veel vragen, weinig antwoorden op dit moment. Robert Partier over een opmerkelijke wapendiefstal op een marinebasis in Darwin, Australië.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 She sees straight through all this cool folder. Yeah. And she'll hold the leash, good dogs, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy.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 Raccoon, hoort u. No mercy. In Barneveld worden miljoenen euro's bespaard... door een geplande tunnel te halveren. In de breedte, niet in de lengte. Straks de details, eerste de verkeersinformatie. Bij de AWB: Jolanda van der Velden. Het is allemaal bescheiden, Marcel. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ja, ja misbanken nog in Gelderland, maar daar begint het zicht ook wel aardig op te lopen. Uh, twee probleempjes. De A7 hoorde richting Zaandam, voortknopend Zaandam 5 kilometer. En dat heeft te maken met de aanrijding op de A8 richting Amsterdam. Daar staat bij het Koenplein 3 kilometer, daar is de reis ook nog dicht. Ja. Uh, even nadenken hoor, het zicht begint op te lopen. Het wordt dus beter. Ja, ja, <laughs> okay. kijk, het, de, de grens voor, voor iets wat uh, hinder is voor het verkeer... Het ligt bij ons bij 200 meter. Oh, dus, ah. Goed, maar daar verwacht je niet al te veel problemen nee, mee. Nee, nee, nee. Uh, sowieso vanochtend, uh, ja, vrijdagochtend is niet al te, te drukke spits. Mogelijk dat we nog wat buitjes vanuit het westen weer krijgen. Maar ik denk tussen 8,5, 9, 50 kilometer. Dankjewel, Jolanda van der Velden bij de ABW. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Ja, Nog een kwartiertje te gaan en dan duikt de politie op... bij het tentenkamp in Oostdorp in Amsterdam. Maar ik hoor van Marco B. Visser dat het nog ontspannen is, de sfeer. We zijn een balletje aan het trappen, Marcel. Ja. Kom hier met die bal. Het is een groene bal. en die, Het is hier hartstikke donker, dus af en toe zie je hem niet. En uh, ja, Sommige bewoners die staan hier gewoon met, uh, met een dekentje om uh, ja, breed te lachen. Good morning. Oh, that's, that's the ball. You just... 1-0, ja. We hebben elkaar een maand geleden ook gezien. We zien each other a month ago. Ja. Yeah. Hoe is het? Goed, een beetje goed. Ja, je bent een beetje goed. Je bent nu gezellig aan het, uh, aan het, aan het voetballen. Ja, yeah, omdat een uh, beetje te warm. Ja, om een beetje warm te worden. Yeah. Uh, wat mij opvalt, Marcel, is dat heel veel mensen... Uh, die zitten al helemaal klaar met koffers ingepakt. Het ziet er een beetje uit alsof ze op de trein zitten te wachten, zullen we maar zeggen. Heb jij ook alles al ingepakt? Ja, yeah. ik heb mijn tas op mijn rug ja, klaar om te gaan. Ja, klaar om te gaan. Maar dan is vervolgens de vraag, waarom blijven jullie hier dan nog? Waarom ga je dan niet? Ja, ik, we weten het. We wachten op de politie. Jullie wachten op de politie? Ja. En dan? Dat we, we, we weten niet waar we gaan naar toe gaan. Jullie willen niet naar de... Daar heb het, vanmorgen heb ik daar al met iemand anders over gesproken. Jullie willen niet naar een daklozenopvang, wat nu is ja, aangeboden. Dakloze daklozen. En, van, vanochtend, acht uur misschien, of zeven uur. Ja. Je gaat op de straat en je komt terug ook tien uur of twaalf uur af. Ja. Dat is niet goed. Dat is niet goed. De, de mensen nemen er geen genoegen mee. Jo van der Spek, goedemorgen. U staat hier met een opnameapparaatje ook. Er wordt hier veel opgenomen en gefilmd. Ja. Valt mij wel op. Documentatie. Vertel even waar u van bent. Ik ben van Migrants to Migrants. Een stichting die sinds jaar en dag de communicatie van migranten helpt versterken. Daarom ben ik hier. Uh, wat zich hier nu voordoet, meneer Van der Spek, is dat. Ja, het, het klinkt hier nou heel gezellig uh, dat de mensen hier uh, aan het voetballen zijn en zo. Maar uh, het is de mensen aangezegd dat ze hier moeten verdwijnen. Ik krijg nou een bal in mijn gezicht? Ja, tegen je achterhoofd. <laughs> dat is echt puur achterhoofd. voetbal. Nee, uh, nee, het was het achterhoofd, niet zijn gezicht. Nee hoor, het viel reuze mee. Ik kan wel tegen een stootje. Uh, hier voor het hek zijn allerlei. Uh, mensen hebben zich samengetrokken van allerlei actiegroepen. Weet u wie dat allemaal zijn? Nee, gelukkig niet. <laughs> maar het zijn mensen die al uh, vanuit uh, hun eigen invalshoek... al jaren actie voeren tegen deportaties, vreemdelingenbewaring en het vluchtelingenbeleid. En dat is natuurlijk wel de boodschap hier, want hier kan je zien hoe het afloopt... als mensen zelf in beweging komen en in verzet komen en stug blijven waar ze zijn. Wat, zie, wat ziet u dan hier? Ik zie hier mensen die in de afgelopen maanden ontzettend veel kracht hebben ontplooid... En hun grootste kracht is dat ze hier samen zijn. Dat ze dus niet uit elkaar werden geplukt in dakloze opvang in groepjes van vijf. Dat ze terug zijn gekomen. En dat was hier gisteren een feest van alle Somaliërs terugkeerden... en weer zich aansloten bij de enorme groep. Want dat is de enige kracht die ze hebben. Zijn waar ze zijn. Ze mogen hier niet zijn en ze zijn hier toch. En dat is de essentie van verzet en van beweging. Daar sta ik achter. Ondertussen, ja, uh, u weet het, hè? Ja, nee. Ik laat het even tot me doordringen. Nee, maar je ziet het nou, weet je wel. Het is nu donker, maar het licht staat erop. Zichtbaarheid is zo belangrijk. Het licht, dat is van de, van de televisieploegen die hier ja. voor de deur staan. Ja. Hè? En die gaan straks uh, draaien dat het hier allemaal ontruimd wordt. Ja, ja. ja. ja. De police, als de politie zegt dat jullie weg moeten gaan, gaan jullie dan ook weg? Of gaan jullie verzet, uh, nog verzet plegen? We weten het nu, maar. Je weet het nog niet. Ja, maar we, we staan hier gewoon. Wij staan hier gewoon, ja. We ja. staan hier gewoon, meneer ja. Van de Spek. Ja, wij zijn hier. Ja. Wij zijn mensen. Wij zijn, wij willen gewoon recht op bestaan. En we zijn nu hier. En als we geen betere plek hebben, dan blijven we hier. Dakloos opvang was geen optie. Een eigen gebouw mag niet. Een eigen plek, ja, in de winter. En kamp, zelfs kamperen mag niet meer van de burgemeester. Ik heb persoonlijk gisteren, om het even te proberen, een tentje aan de plas opgezet. Een punt waar mensen die niet meer bij het kamp kunnen komen, zich ook kunnen verzamelen om steun te bieden. Om te laten zien dat ze met deze mensen willen meeleven. Maar ik heb een tentje eventjes half half opgezet. Kwam gelijk de politie, nee, de tent weghalen. Ik zeg, nou, ik kan hem wel plat leggen, dan staat hij niet als object driedimensionaal dimensionaal in de weg. Nee, hij moest echt helemaal weg en dan zouden ze me aanhouden. Terwijl het een demonstratie was. Dus de vrijheid is hier echt in geding. Niet alleen van deze vluchtelingen, ook jouw vrijheid. Ook jouw waardigheid. Ook jouw mensenrechten. Mensen staan mij niet in de weg. Dank u wel, Jo van der Spek. Uh, Goed luck. Dank je. Goed uit Osdorp. Tot later. Marco van Visser is daar vanochtend. We blijven hem volgen. Hij is daar ook als straks de politie zal arriveren. Want dat gaat vanochtend gebeuren. Gaan we naar Barneveld. Want de gemeente wil daar 10 miljoen euro besparen... door een geplande tunnel twee maal zo smal te maken. In plaats van vier rijstroken zouden er dan twee moeten komen. Kan dankzij de crisis, want een naastgelegen bedrijventerrein... wordt veel kleiner, waardoor een grote tunnel helemaal niet meer nodig is. Wethouder Gerald van den Hengel, goedemorgen. Goedemorgen, meneer wat, Van Oosten. Wat voor een tunnel is dat? Nou... De buis die er komt als tunnel, die is geschikt om op de lange termijn naar 2x2 om te vormen. Maar in eerste instantie brengen we hem terug van 2x2 naar 2x1. En daarnaast komen, uh, komt een prachtige snelfietsroute, fiets, vrijliggende fietspad en uh, een voetpad. Dus het is een, uh, toch wel steeds nog een tunnel met een behoorlijke uh, omvang. Hij ja. is inderdaad uh, behoorlijk wat smaller geworden. Ja, en daarmee bespaart u veel geld? Uh, Volgens de berekeningen besparen we daar 10 miljoen euro mee op het totaalproject, wat oorspronkelijk op 35 miljoen was geruimd. Ja, en is echt de crisis de aanleiding dat u nog eens uh, zorgvuldig naar de bouwplannen heeft gekeken? Kijk, de crisis helpt in alle opzichten. Eén, er wordt ook nog eens beter <laughs> oh, dat naar fijn, Dat is fijn eens te horen, dat de crisis in alle opzichten helpt. Oh, daar wil ik met u nog wel eens een keer een apart over spreken. <laughs> no, Natuurlijk doen we is het alle dag niet makkelijk, maar het brengt ons wel weer tientallen jaren vooruit. Ja. Uh, nou, nee, De crisis in deze zin, uh, je kijkt uh, opnieuw op dit moment naar al je uh, plannen. Zeker ook in het kader van herwaardering van gronden en dat soort zaken. Tegelijkertijd is bij aanbestedingen, als dat op, uh, aan de orde is, zijn de prijzen ook lager dan gewoon uh, zes jaar geleden. Dus... Uh, uh, dat speelt wel een rol. Maar het belangrijkste oorzaak is dat wij een onderzoek in samenwerking met ProRail en alle andere partijen hebben uitgevoerd. En daaruit is gebleken dat een 2x2 gewoon nu en op de langere termijn niet noodzakelijk is. Ja. Maar een 2x1 is absoluut gewenst. Een tunnel is absoluut gewenst. Omdat wij met, uh, samen met de omliggende gemeente en ProRail een studie aan het uitvoeren zijn. Of er een, uh, een stop kan komen op het hoofdnet tussen Amersfoort en Apeldoorn. Hmm. Want? Want wij willen gewoon graag een station daarbij hebben. Aha. Want onze bezoekers, uh, onze inwoners, maar ook mensen vanuit Ede en verder uit het land... moeten nu stukken omrijden met de trein uh, om bijvoorbeeld naar Apeldoorn te gaan. Die moeten eerst van Barneveld naar Amersfoort en weer terug van Amersfoort via Barneveld naar Apeldoorn. Dus dat is gewoon een half uur reistijd. En daarnaast is het heel belangrijk dat je goed ontwikkeld uh, OV voor je inwoners hebt. Ja, maar goed, het bedrijventerrein is al kleiner. Komen er dan nog wel zoveel reizigers of wordt dat ook gehalveerd? Nou, wij hebben heel veel reizigers. Wij hebben een kwartierdienst naar Amersfoort. En daar hangen de mensen werkelijk met de benen bijna uit de trein. Zo vol is die. Dus er is voldoende aanbod. Als er ook maar een goed aanbod van de NS is. Of een andere uh, uh, organisatie. Ja. Nou had u ook kunnen besluiten om het zo te laten als het is. en Gewoon een spoorwegovergang te laten. Dan had u nog meer geld bespaard. Ja, dat klopt. Maar uh, we hebben een strategische visie ontwikkeld een jaar vijf geleden. En wij kiezen voor een robuuste infrastructuur waar we ook in 2030, want we groeien nog steeds, misschien is dat bijzonder in Nederland, maar we groeien naar 70.000 inwoners. En uh, we willen gewoon een robuuste infrastructuur hebben voordat wij alle bouwplannen doorzetten, waar we overigens ook mee bezig zijn. Zodat je ook op lange termijn je normaal kunt blijven verplaatsen. Ja, maar u verbindt de, nadrukkelijk met dat station, hè? die tunnel, die wat smallere ja. tunnel. Uh, komt ja. het ene niet, komt het andere er ook niet? Yes. Nice. Nou, komt, er helemaal, uh, komt die stop er niet, dan wordt de discussie anders. En daarom uh, starten wij dit jaar met de provincie Utrecht-Gelderland... en de omliggende gemeentestudie naar de haalbaarheid van het station. Want uh, Apeldoorn heeft gekeken bij Westmaar station. Amersfoort heeft naar twee stations gekeken. Wij hebben ook naar stations gekeken. En als, als gemeente alleen uh, realiseer je dat niet zo gemakkelijk. Dat is ook uit die haalbaarheidsstudies gekomen. Maar nu met elkaar verwachten wij dat uh, het kansrijk is... dat er wel een stop kan komen... Hij is twee weken geleden een expertmeeting voor geweest met alle gemeenten en partijen die daarbij stakeholders zijn. Dus het ziet er goed uit? Het, het, ziet er, het ziet er niet verkeerd uit. Goed. Wethouder Gerard van der Hengel van Barneveld. Later praten we nog eens over de voordelen van de crisis. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Succes daar. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Met Lieselot Thomassen. Geloof het of niet, Marcel, maar we zijn gelukkig. Dat kopt trouw vanmorgen. Nederlanders behoren tot de gelukkigste inwoners van Europa. En ze geven hun leven een 7,7. Alleen Spanje, Luxemburg, Zweden, Finland en Denemarken scoren hoger. Zo blijkt uit onderzoek. Opvallend is dat alle leeftijdsgroepen in Nederland... zichzelf een hoge score geven. Helders in Europa neemt de tevredenheid over het eigen leven... bijna altijd af als mensen ouder worden, zo schrijft trouw... Volgens de onderzoekers verklaren goede voorzieningen... en het feit dat Nederlanders relatief weinig conflicten ervaren... in hun dagelijks leven, deze hoge scoren. Hypotheekverstrekkers en makelaars maken overuren... doordat huizenkopers nog dit jaar hun slag willen slaan op de woningmarkt. Daarmee opent het Financiële Dagblad... wie voor 1 januari een huis koopt, wordt niet verplicht... om het volledige geleende bedrag af te lossen... en heeft dus lagere maandlasten. Makelaars zien een verdubbeling van het aantal transacties... ten opzichte van vorige maand. De meeste huizenkopers willen volgens een makelaar... In het FD nu instappen omdat ze de strengere hypotheekregels voor willen zijn. Marktkenners zien in de opleving nog absoluut geen kentering van de zwakke huizenmarkt. Het aantal transacties zal volgens het FD volgend jaar dan weer sterk afnemen. De president van de Nederlandse bank ziet zijn salaris gehalveerd worden... blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de publieke topinkomens. Topbestuurders mogen vanaf 1 januari maximaal de balken in de norm verdienen. Inclusief extra's en pensioen is dat 228.000 euro per jaar. Ook de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten vallen onder die norm. Klaas Knot van de Nederlandse bank zit nu nog op 443.000 euro. Een Tilburgse hoogleraar zegt in de Volkskrant dat de ingreep riskant is. Volgens hem zijn de salarissen bij de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markt zo hoog... omdat ze werken in de financiële sector en daar moeten ze dan wel goede mensen voor aantrekken. Beloning van Knot is internationaal gezien gemiddeld. Zijn Belgische evenknie verdient 552.000 euro, de baas van de Bank of England omgerekend 773.000 euro. Volgens de Telegraaf is longchirurg Piet Posmus weer aan het werk in het VU Medisch Centrum. De gerenommeerde longarts werd door het bestuur als afdelingshoofd in juli op non-actief gezet... toen hij gewacht maakte van mogelijk gevaar voor de patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Daarna volgde een kort geding over zijn functie. De Telegraaf schrijft verder dat ook longchirurg Rick Paul binnenkort weer aan het werk gaat. Meldde bronnen rond het ziekenhuis aan de krant. De woordvoerder van het VU Medisch Centrum wil er nog niet op reageren. Het Algemeen Dagblad besteedt uitgebreid aandacht aan de rechtszaak... die is aangespannen door de weduwe van de man... die in 2007 in de Utrechtse wijk ondiep werd doodgeschoten. De familie van de vermoorde man is een civiele rechtszaak begonnen. Het is voor het eerst dat de politie in een dergelijke zaak... voor de rechter wordt gedaagd door een burger. De nabestaanden van Rini Mulder denken volgens de AD genoeg bewijs te hebben... dat het korps en de schietende agenten fouten hebben gemaakt... Op de dood van de man volgden destijds heftige rellen in de Utrechtse wijk Ondiep. Die werd zelfs een paar dagen afgesloten. Volgens het AD wil de politie in Utrecht niet op de zaak reageren. In Nederland krijgt een nieuwe tv-zender die alleen maar sport, films en series gaat uitzenden... schrijft De Telegraaf. Op dat kanaal kunnen vanaf 2014 ook de samenvattingen van het betaalde voetbal worden uitgezonden. Mediamagnaat Rupert Murdoch kan volgens de krant over anderhalf jaar... al zijn eigen Nederlandse televisiezender onder de naam Fox lanceren... Is mogelijk nu de Nederlandse mededingingsautoriteit het licht op groen heeft gezet. Voor de overname door Fox van de Eredivisie. Volgens de Telegraaf komt dat nieuws vandaag officieel naar buiten. Liesdag, Thomas las mee met dit overzicht van de ochtendkranten. Na zeven uur zijn we uiteraard weer bij Mark Robin Visser. Hij is bij Tentenkamp in Amsterdam-Osdorp. Dat zal ontruimd worden vanochtend door de politie. En we hebben het natuurlijk over de status van Palestina. Door de Verenigde Naties opgewaardeerd. U hoort over het feest dat gisteravond in Ramallah werd gevierd. Blijft u luisteren.